In ons dinsdagavondtheater hoort u nu Spel op Leven en Dood, een luisterspel van de in West-Duitsland wonende Roemeense auteur Tsvetan Marangosov. Het stuk heeft de vorm van een moderne groteske. Met behulp van het gezelschapsspel Mühle, een Duitse variant van het boterkaas-en-eierenspel, demonstreert de schrijver hoe de mens zonder het zelf te beseffen kan verworden tot een maniak, een tiran, een agressor. In de hoofdrollen Jacques Snoek en Paul Deen. Regie Léon Povel. Slecht. Slecht, heel slecht. Ach nee. Nog eens. Ik krijg het niet. Da, da, da, da, da, da. da. Dat is beter. Nee. Niet te geloven. Gewoon niet te geloven. Het is gewoon niet te geloven. Da da dat da. da, da, da, da, da. <tugt> Misschien wat gymnastiek, dat doet het altijd mijn devies. 1 2 3 1 2 3 1 2, 3. Ach nee, ik raak uit de maat. Nog eens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En het gaat, en het gaat, en het gaat. Ah, ritme zie je, daar komt het op aan. Maatgevoel. Dat is wat er ontbreekt en wat je nodig hebt, anders kom je er niet. Ik werd er gebeld. Ik zal me vergist hebben. Bij mij wordt er nooit gebeld. Het zal bij Popov zijn. Ongelooflijk. Er wordt wel bij mij gebeld. Wie is daar? Ik ben het. Wie is daar, zegt u? Ik. Dat is een verrassing. Maar wie bent u? Bent u thuis? Wie? Ik? Moet u bij mij zijn? Bent u thuis? Ik vraag wie u thuis bent. Ja, ik ben thuis. Prachtig. En... En wie bent u? Hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Ik ben het. Ah. Ah. ah, het is hier leuk. Dit is het uh, portaal. Bevalt me. Hoeveel kamers heeft deze woning? Eén, twee, drie, vier, misschien uh, vijf kamers. Maar meneer, hoe komt je erbij? vijf kamers? Dat is een wereld die men zich nog niet in, in zijn droom kan veroorloven. Bent u? Van het huisvestingsbureau. Zie ik er zo uit. Mag ik binnenkomen? Jazeker, zeker. Gaat u toch maar naar binnen. Hier. Dit is de kamer. Ik heb ook nog een keukentje. Zo te zeggen mijn culinaire laboratorium. Ja. Ja, tafel hebben we. Prachtig. Twee tafels. Een kleintje en deze grote. Eén tafel is genoeg. Laten we deze kleine nemen. Nou ja. De tafel is geschikt. Stabiel, is niet te hoog, is niet te laag. Zijn het is een handig, bruikbaar, sympathiek tafeltje. Nee, ik, ik, ik zit er graag aan. Ik heb hem al meegedaan, twaalf jaar. Mag ik hem een koffer op neerzetten? Uh, uh, ja. En het speelbord? Oh, gaat u gang. Ik haal voor alle zekerheid de doos met steentjes maar uit. Staat u toe dat ik ga zitten? De godgans van de dag van de ene deur naar en de andere schouw je wat dood op. Ja, dat geloof ik graag. Gaat u ook zitten of bent u gewend om staande te spelen? Als ik wat hoor spelen zit, ik meestal staande. Is dat te vermoeiend? Ik hoop dat we niet gestoord worden. Nou, dat hoop ik ook. Ik ben net een half uur thuis. Ik ben namelijk hondenkapper. En wat doet u? U scheert handen. Destijds heb ik voor dierenarts gestudeerd, maar het is anders gelopen. Er is tegenwoordig veel meer vraag naar honden dan naar koeien of schapen, althans hier in de stad... Toen u aanbelde, zat ik juist wel door hem te studeren. Zeer prijzenswaardig. Ik neem nu een witte en een zwarte steen. Wat voor u? In elke hand één. En die ik u voor. En, en nu? nu? Nu mag u kiezen. Rechts of links. U moet kiezen. Oh, ik dacht dat u het spel wou verkopen. En nou wilt u ineens met me spelen. Nou, dat. Dat vind ik wel een beetje vreemd. Dat zeggen ze in het begin allemaal. Uw klant, hè? Mijn tegenspelers. Kent u de spelregels? Oh ja. Mulen hebben vroeger veel gespeeld. Het uh, is een wat ingewikkelder vorm van het boterkaas en spel. Ieder krijgt uh, negen stenen. Je, je, je zet beurtelings. Uh, en als je drie stenen op een rijtje hebt, dan, dan, dan mag je een steen van je tegenstander wegnemen. Hè? Gaat u dan zitten. <coughs> u... U maakt grapjes? Maak ik grapjes? U, u maakt grapjes? Ik maak nooit grapjes. Maar dit is een misverstand. Ik maak nooit grapjes, nooit, nooit. Ik, ik bedoel, u hebt zich in de deur vergist. Ik vergis me nooit, nooit. Ik, be, ik bedoel, u hebt met iemand hier in huis afgesproken voor een partijtje mulen. En, en die wacht op u, misschien Popov? Aha, u kent Popov. Nou, wat zeg ik? u? Wat is dat voor iemand, Popov? Ik ken hem niet. Woont hiernaast? Ja, we zijn al vijftien jaar buren. Popov komt straks aan de beurt. Popov ook? Ze komen allemaal aan de beurt, meneer Petrov. Hé. Hey. Weet u hoe ik heet? Uw naam staat op de deur. Popov is de eerstvolgende. Nu bent u aan de beurt. Gaat u zitten. Gaat u zitten. Gaat u zitten. Ik ben Popov. Nu... Gaat u zitten. Ik zeg dat u moet gaan zitten. Gaan zitten. Ik word gek als u langer blijft. staan. zitten. Zitten, zitten. Ik zit, ik, ik, ik, ik zit al. Ik zit al. Ik zit u, ik zit al. Dank u. Dank u. Zo zal ze eruit. De... Kiest u. Wat is er? Is er iets? Uw handen. Niet afleiden. Mijn handen. Sterk behaard. Ongewoon sterk behaard. Vindt u ook niet? Wat betekent dat? De huid is bleek daaronder. Erg bleek. Bleek? Bleek? Waar? En haast doorzichtig. Je kan de aderen zien. Ja, ja prachtig. Nou, en... Mijn chef, weet u, de eigenaar van de hondensalon, die heeft een baard gegroeid tot zijn ogen. Werkelijk? Tot hier, meneer, tot zijn ogen, werkelijk. Dat is schuwelijk. Ja, dat komt voor. Mijn chef heeft twee meisjes nodig om zich één keer te scheren. Scheren is een probleem voor hem. Begint u ook niet met problemen te scheppen? Kiest u? Ja, ik kies. Ik kies al. Ik, ik kies links. Wit. Ik speel dus met wit. En ik begin. Pardon, wit? Hebt u iets te vragen? Vraag maar. Ik zal het graag uitleggen. Vraag. Ik had een vraag. Mooi. Vraag dan. Moet wit niet beginnen? Uitstekend. Als ik me goed herinner, is het altijd zo geweest dat wit begon. Zo is het geweest, ja. Dit wordt een fair spel, dat vind ik prettig. Een mannenspel. Begint wit niet? Dat was destijds. Wanneer? Toen zwart in het nadeel stond. Dat was oneerlijk. Nou staat wit dan in het nadeel. Wilt u nou dat beide partijen gelijk beginnen? U bent toch voor rechtvaardigheid, of bent u niet voor rechtvaardigheid? Natuurlijk, natuurlijk, rechtvaardigheid moet er zijn. Prachtig, dan zijn we het eens. Ik begin. Ik zet een steen op, op deze hoek. De flanken beheersen. Een oude strategische stelregel. U bent aan zet. Nee. Nee, ik doe het toch maar niet. U doet het niet? 14 kapsels, waaronder vijf poedelcoiffures, twee rococo en een strikkapsel. Dat is genoeg voor vandaag. En dan nog drie kwartier in de tram, één keer heen en één keer terug. Nee, nee, nee, ik dank u. Nee, ik ga nu liever waldhoren spelen. Overigens ben ik erachter gekomen dat ik te weinig gevoel voor ritme heb. Ik moet me een metronoom aanschaffen. Weet u misschien toevallig wat een metronoom kost? U bent aan zet. Mag ik u vriendelijk verzoeken? Ga zitten! Ik heb niet veel tijd. Maar kunnen we nog niet als. Als mens tegenover mens, alsjeblieft, mule, waarom nou juist mule, dat is toch vreemd, nietwaar? Neemt u plaats! Raad me niet af! Ik haat geweld, ik haat geweld, ik heb een leven lang geweld gehad, mijn hele leven lang, mijn hele leven lang. Ik ook, meneer. Waarom? Ik ook. Waarom is deze wereld zo ingericht, deze verduivelde wereld, dat het gewoonweg niet gaat zonder geweld als het op aankomt het goede door te zetten? Waarom? Ik heb geweld altijd gehaald Met alles erin is. Altijd. Altijd. Neem bijvoorbeeld het weiland. Een weiland? Een mooi weiland. Een betoverend weiland. Blauw. Zoetgeurend. Een blauw weiland. Een blauw weiland? Blauw als een meer. Oh. Vergeet me nietjes. Viooltjes, korenbloemen. Die zal ik nooit vergeten. Dit meer van viooltjes. Vergeet me nietjes. En korenbloemen. De wij van mijn jeugd. Hoe zal ik die ooit kunnen vergeten? Hebt u geen gemakkelijke jeugd gehad? Daar lig ik midden in dit blauw. Daar lig ik. De hemel is groen. Nee, grijsgroen. Soms rood, soms geel. Maar altijd open, altijd doorzichtig. En daar zwem ik in dromen. Daar droom ik van dingen. Van reine dingen. De onschuld zelf. Ik lief koos het blauwe element en ik huil. Ik huil. En plotseling... Ja, maar Plotseling duikt ze op, verduistert de hemel... Verduistert mijn kinderlijke dromen. Wie? Uw moeder? Plotseling staat ze boven me als een onweerswolk. Staat me met gele ogen aan, gele ogen. Hebt u ooit zoiets gezien? Een mens met gele ogen. Een vrouw, een moeder. Geel als barnsteen. En dan voelt ik die hand. Hard en koud en glibberig van de zeep. Eén keer, twee keer, drie keer. En nog eens en nog eens en nog eens en nog Houdt eens. je op! Begrijpt u? Ik ben vaak door de heg gekropen. Ik kwam er onder de deur. Een joggie. Een klein onschuldige druim is gewoon door de heg. Gewoon door de hek naar het weiland. Oh, nee, nee, nee, nee. nee. Ik haal een glasje water voor u. Blijft u zitten. Gaat u zitten. U bent aan zet. Sta er niet te hangen. Sta er niet te hangen. Daar word ik gek van. Ga zitten, ga zitten, ga zitten. Help. Help. Een kansinnige. Help. Mensen, help. Help. Nog een keer. Probeert u het nog een keer? Gelooft u dat het geen zin heeft? U hebt het gehoord. Die stilte buiten. Probeert u het nog eens? Misschien had ik niet hard genoeg geroepen. Wat denkt u? Het kan harder. Ik heb in mijn koffer iets voor u. In uw koffer? Ja, een megafoon. Alsjeblieft. Pak u aan. Een megafoon? U denkt aan alles? Ja. Eerst een repetitie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Probeert u het eens? Graag. Hou! Oh, er zit bij mij een krankzinnige hulp! U wordt bedankt. Het heeft geen nut gehad. Het heeft nooit nut neemt u plaats ja u heeft gelijk we leven in een vreemde tijd laten we niet vergeten dat elke dag de laatste kan zijn u was aan zet ja, ik was aan zet ik doe dit dan doe ik dit u ja, ja, mag ik even nadenken zo. Dat is niet slecht. Dat hebt u helemaal niet slecht gespeeld. Oh. Nee, nee, u kent het toch? U moet als jong en uitgekookt knaapje geweest zijn. Nee, oh, dat me. Complimentjes hou ik er niet op na. Ik ben voor zakelijkheid en ik ben voor fair play. Mannen moeten een spel zakelijk en fair spelen. Midogeloos, kameraadschappelijk, consequent. Een spel van man tegen man. Niet van mens tegen mens, maar van man tegen man. En een echte man heeft een kind dat gaat veel spelen, heeft men gezegd. Geen sentimentaliteiten, geen gejeremieer en echte tweestrijd, zoals we die dagelijks in de natuur zien. De natuur moet steeds onze leermeester zijn. Ik ga nu tot de aanval over. Ik speel dit en daarmee zijn de flanken bezet. Wat doet u? Oh, dat is uitstekend. Uitstekende zet, meneer. Uh, hoe was uw naam? Verzuim mijnerzijds, neemt u me niet kwalijk. Bonin, Kiril boning. Petrov. Costa Petrov. Aangenaam. Ga u zitten! Neemt u plaats. Hoe vindt u... Deze set. Mijn complimenten. Ik zie dat ik het spel ga verliezen. Dat gaat te ver. Pardon? Dat gaat te ver, meneer. Ik zeg alleen maar dat u een betere speler bent. Daar schieten we iets mee op. En zo komen we ook niet tot een echte wedstrijd, meneer Peter. Nou, wat af. moet ik dan doen? U speelt niet serieus. Dat zie ik aan uw gezicht, dat zie ik aan uw hele houding. Integendeel, meneer Boenien, integendeel. Ik ken dit. U denkt, ik doe even een spelletje, zomaar een spelletje, dan ben ik vanaf. Maar dat is het niet. U moet willen winnen. U moet zich inspannen. U moet zich concentreren. Als u bij voorbaat zegt, ik verlies toch... Dan bederft u alles. Dan is het hele spel zinloos. Ja, ik doe mijn uiterste best. Ik wil heel graag winnen, gelooft u me. U bent een typische spelbederver. Ik ken dat soort als geluk. Ik zal proberen te winnen, echt waar. Alleen de wil om te overwinnen telt. Ik wil winnen. Goed zo. Ik wil winnen. Ik, ik, ik wil overwinnen. Ik wil overwinnaar zijn. Is het zo goed, meneer? Nog een keer. Ik wil winnen. Dat is helaas onmogelijk. Hoezo? U wil winnen. Dat is goed. Dat geef ik toe. Dat is prijsenswaardig, schept de juiste atmosfeer, maar het is jammer genoeg onmogelijk. Omdat ik onoverwinnelijk ben. Omdat ik de beste mule speler ben die er ooit geweest is, dat is een feit. Als de feiten spreken, zwijgen de goden, heeft men gezegd. En waarom ben ik de beste mule speler? Omdat ik het spel ernstig opvat. Omdat het mijn levensopgave is. Omdat ik me al twaalf jaar mee bezighoud. Wetenschappelijk, analytisch. ...omdat ik elke variant ken. Geef mij even de megafoon. Ik dank u. Ja, dames en heren. Het is een feit. Laten we ons niets wijs maken. Het spel mule... ...biedt ons ontelbare mogelijkheden. Ontelbare mogelijkheden tot variatie... ...op het ongekende gebieden... ...voor het gecombineerde denken. Ergo, het is een onontbeerlijke school... ...voor dialectiek in deze materialistische wereld, dames en heren, in deze wereld waarin slechts gedacht wordt in winsttermen, in deze, in onze wereld, is, wordt, is er een situatie. Kortom, zo is het, dames en heren. Bravo, bravo. En laat mij hierop aansluiten zeggen, mijn geliefde broeders en zusters. Bravo, bravo. Ik dank u voor uw aandacht. U hebt voortreffelijk gesproken. Indringend. U hebt de kern geraakt, meneer Boening. Er moet iets gebeuren. Ja, ja, ja. Er moet eindelijk eens iets gebeuren. Wat wij nodig hebben is een nieuw begin. Ja, een splinternieuw begin. Ja. Zo kan het niet verder gaan. Nee, zo kan het echt niet verder gaan. Dit is geen menswaardig bestaan. Uw toespraak heeft mij de ogen geopend. Hoe leeft de mens vandaag de dag? Hij werkt om te leven. Hij leeft om te werken. Dit perpetuum mobile moet gebroken worden. De mens, het mensdom, moeten we uit deze duivelse cirkelgang zien te leiden. Leiding, dat is het wat ons ontbreekt. En nieuwe idealen van onze jeugd. Meer idealisme. Laten we ons meer in de natuur spiegelen. Het bestand van de natuur wordt niet alleen bepaald door doelmatigheid, maar door een schoonheidsideaal, door kleuren, het harmonische. Heel juist, heel juist. Wij moeten het echt in een nieuw idealisme zoeken. Bent u idealist, meneer Bonin? Kijk mij maar aan, meneer Costa. Ik kijk u aan. U bent het, meneer Bonin. En hoe ziet u dat, meneer Costa? Ik. ik, ik, ik heb vertrouwen in u. Dat is genoeg, meneer Bonin. Zeker. Vertrouwen is een voorwaarde. Maar ook weten is er eist. Zou het voor mij niet veel eenvoudiger zijn? Veel gemakkelijker? Om me van niets wat aan te trekken en dan maar een blos leven dacht u dat ik het zo prettig vind om met elke idioot maar mule te gaan spelen. Je hebt plompe mensen, stommelingen in alle schakeringen, weer spannige lieden, bij sommigen duurt het dagen voor ze meespelen, soms maanden, maar tenslotte doen ze het allemaal. Dat is het lot van een mens. Vaak moet ik naar geweld grijpen, dat doe ik niet graag, maar ik laat me niet ontmoedigen door traagheid en stomzinnigheid. Ik ben een vechtersnatuur. Ik ploeter van morgens vroeg tot avonds laat. Dag in, dag uit, zonder adempauze, zonder vakantie. En alleen ondank. Een ander zou die mijn plaats al lang opgegeven hebben. Maar ik ben geen ander, ik ben Boening. Kirill Boening. Men vervolgt mij. Men houdt mij vaak voor een brutale indringer of op een soort handelsreiziger. Men houdt mij zelfs voor een gevaarlijke krankzinnige. Men probeert alles, alles, om mij van mijn levenstaak af te brengen, alles. Daarbij is mule toch niet anders dan een spannend en genoeglijk spel, een stichtende bezigheid verkwikkend voor de geest. Ik heb er een boek over geschreven, over de betekenis van het mule, voor de algemeenheid, een soort wijscherige verhandeling. Maar geen enkele uitgever wilde het op de markt brengen. Onlangs was ik bij de eigenaar van een drukkerij. In het begin waren er nog wat moeilijkheden waar. Dan kalmeerde hij en er begon tekeningen in het spel te komen. Ik legde mijn plannen voor en hij beloofde het manuscript te laten drukken. Natuurlijk kosteloos, want alles wat ik heb is deze koffer, het speelbord en de kleren die ik draag. Hij zei dat hij mijn werk meteen zou laten zetten, verliet het vertrek... En even later hoorde ik de sirene van de politiewagen. Wat gemeen. U bent aanzet. zet. Ja, ik, ik doe dit. Meulen, ziet u? Eén, twee, drie steen op een rij, dat is Meulen. Nou pak ik de steen van u weg. Zo, wat u weer aan de beurt. Ja, duidelijk. Waarom speelt u niet? Ik denk na. Waarover? U denkt niet nou over het spel, dat merk ik meteen. Waar denkt u over na? Ja, wat zou u zeggen van... ...van een slokje Bessie, neven. Het is een heerlijk glaasje Bessie, neven. Niet afleiden. Uit Zwitserland. Uit Zwitserland? Ik heb een fles uit Zwitserland meegebracht. Ik was daar met vakantie. Huh? Uh, het is iets, uh, iets bijzonders. Het is, ik hou van gezelligheid. Ik sta voor om het een beetje gezellig te maken. Wij gaan als vrienden zitten babbelen en drinken daarbij dit rode drankje. Zo. Alsjeblieft. Oh, de geur ruikt dus. Bedwelmende geur. Laat mij klinken op de vriendschappen. Probeer dus. Gezondheid. Ja. Nog eentje? Dat is een overbodige vraag. Dat hm. hm, is prima. Halt, waar gaat u beginnen? Ik, ik... Ik mag ook een slokje nemen. Nee, u niet. Ik niet? Dat moet ik u dan sterkst ontraden. U moet voor het spel een heldere kop hebben. Oh, een heel, heel klein teugje, maar... Zeg hier een gas! Neerzetten, weg, weg de grans, neerzetten, neerzetten, met die neerzetten. Spelen, spelen, dan spelen. Ho, oh, oh, ho, oh, ho, hier, ik, ik, ik speel, ik heb gespeeld. Ziet u, ik heb gespeeld. Ja, is goed. Ah, u speelt dat. Dat is interessant. Goed. Zou u niet veel helpen. Verder. Staat u mij toe dat ik rook? Wat bedoelt u met deze vraag? Pardon, ik wist niet dat u er iets op tegen zou hebben. Ook, beste kerel. Rook zoveel u wilt. Mij stuurt het niet. Rook. Dank u. Geen dank, beste kerel. Is u goed recht. Ten slotte is dit uw huis. <tus> Als ik rook, dan kan ik beter denken. Gezond is het anders niet. Ik heb geprobeerd ermee op te houden. Kijk naar mij, ik rook niet. Oh, u bent te benijden. Ik heb eens gedacht dat ik af was. Vier maanden lang heb ik geen sigaret aangeraakt. Maar toen gebeurde er iets aan de zaak. Kent u barones van Burgas? Met haar haal ik me niet op. Ik ook niet, mijn liefde is het ook niet. Of schoon, Of schoon Maar van van verdenk dat ik ze heimelijk toch bewonder. Zijn sympathieke lui onder. Ik heb ze leren kennen het hoogte van mijn beroep. Vooral de landelijke adel is onsympathiek. Ja, ja die hebben een uitgesproken eergevoel. Dat is waar. De meesten zijn gedegenereerd. Idioot? Dat is iets anders dan gedegenereerd. Differentieert u toch een beetje. U moet combineren. Ja, heel, heel, heel juist. Dat is iets anders dan gedegenereerd. Neemt u mij niet kwalijk. In een zeker opzicht komt het op hetzelfde neer. Nee, ik ben ik volkomen met u eens. Ik zeg, de adel is asociaal. Ik ben het volkomen met u eens. Geheel en al asociaal. Als gewoon de landelijke adel de sympathieke trekjes heeft. Ik ben volkomen met u eens. Men moet nooit generaliseren. Precies. Neem nou bijvoorbeeld barones van Burgas. Die heeft twee poedels, een bruine en een zwarte. Ze wilde dat de witte een rococo-kapsel kreeg. Dat is mijn specialiteit, hè. dat doet niemand mij na. De bruine moest een strikjes parfum hebben. Nee, zeg ik, het is andersom, madame. En meteen had ik de sigaret in mijn mond, de eerste na vier maanden. Ik had niet eens opgemerkt dat ik me gepakt en aangestoken had. Of, of was het nou zo, voor de zwarte een rococo en, en voor de bruine... Een, een, een, een, dat wil zeggen voor de witte... Ja, ja, ja, Rococo was gelukkig voor de witte. Of, of was het nou toch de zwarte? Ik, ik weet het niet meer precies. In elk geval had ze ongelijk. Wacht eens even. De, de, de bruine Rococo. Nee, nee, nee, de witte. Of was het nou toch de bruine? Hoe zat het nog een Wacht eens even. De bruine en dan de witte. Nee, nee, nee, zo was het. Er was helemaal geen witte. Het was een zwarte en een bruine. Of was het de zwarte en de witte? Zelfs een bruine en zwarte witte. Misschien waren het er wel drie. Maar wat voor kapsel was ze dan voor die derde poedel. Daar gaat het dan maar om. Vertelt u verder. U vertelt erg boeiend. En, nog een slokje? Graag. Vertelt u verder. Tijdens mijn studie specialiseerde ik mijn poeien, schapen, varkens... ...kortom in dieren die op het land gebruikt worden, zogenaamde nuttige dieren... Toen kwamen de honden in de mode, in de steden, vooral de schoothondjes. Houdt u van honden? Ik niet. Ze zijn mij te hond. Ik hou van herdershonden, daar ben ik gek op. Onlangs heb ik nog gedroomd van zo'n prachtbeest. Droomt u graag? Ik bedoel, in uw slaap. De... Graag? Hoe moet ik dat opvatten? Nee, Nooit vissen. En u, droomt u graag? Altijd. Meestal van dieren. Ik droom bijvoorbeeld heel vaak van een... van een chameleon. Symbolisch. Vindt u niet? Bent u als in de tropen geweest? Dat heb ik nooit klaargespeeld. Waarom speelt u niet? Oh, pardon, subiet ik. Ik doe, uh, dit. Ik moet na dit spel ook nog naar Popov. Zou u thuis zijn? Ik zet dit. Ha, mule. Ziet u? Een dubbele. Ik heb een dubbele. Waarom, een, een dubbele? Als ik u was zou niet zo'n vrolijk gezicht zetten. Ja, ik had dit niet moeten zetten. Staat u mij toe dat ik deze zet terugneem? Dat sta ik niet toe. Nee, Mannen spelen pièce touche. Een dubbele mule is vernietigend, maar geeft de moed niet op. U hebt nog een kans. Als u nog drie stenen uit mag u springen. U bent weer niet bij het spel. Wat zou u zeggen van, van een, een hazenpepertje, u, meneer Boenien? U probeert weer af te leiden. Hazenpeper. Met pruipendanten. In het algemeen heb ik daar... Heb ik er niets op tegen? Ik heb alles in huis, meneer Boemini, en een fles wijn ook. Weet u, morgen ben ik namelijk jarig. Waarom zouden we dat vandaag nog niet vieren? Waar gaat u naartoe? Nou Naar de keuken, mijn gastronomisch laboratorium. Ja, ik ben namelijk een hartstochtelijke kok. Geen trucjes, hè? Ik waarschuw u. Vertrouwt u me niet meer? U vertrouwt me niet meer. Dat heb ik niet gezegd. Zeg dat u me vertrouwt. Zo'n hazenpepertje, dat is geen slecht idee. Nee, nee, zeg het. Zeg, Costa, ik vertrouw je. Mag ik tegen u jij zeggen? Zeg, Costa, beste vriend, ik vertrouw je. Goed, ik vertrouw je. Eindelijk. Ik wist het meteen in het begin al toen je binnenkwam. Ik, ik wist het dat we vrienden zouden worden. Dank je, Kirill. Wacht even, wacht even. Er moet wel enige afstand blijven. En zonder sentimentaliteiten, hè? Ik tutoieer je omdat je daarom gevraagd hebt. Ik verlang echter met het nodige respect aangesproken te worden vanwege de relatie. Begrijp je? Ja, ik begrijp het. Niet boos zijn. Ik, ik, ik, ik begrijp het. U hebt gelijk. En uh, wilt u nu met me meegaan naar de keuken? Ik zal u laten zien hoe men volgens de regelen der kunst een hazenpepertje klaarmaakt. Dat is aardig van je. Kom. Het water loopt man in de mond. Gaat u mee... Smakt het? Hm? Prima, prima. zo is uitstekend. Uitstekend. Als ja, ik je al mag ik nog eens inschikken, nou, Alsjeblieft. Wijn is uitstekend. Wijn is heel fijn. Beste vriend, echt veel bewondering voor uw capaciteit als speler heb ik niet. Maar in zeker opzicht ben je geen onaangenaam partner en daarom, daarom drink ik op je welzijn en ik wens je toe. Ik wens je verder nog veel gezondheid en een lang, gelukkig leven. Post. Dank u. Uh, dank u zeer. Hoe ouder uh, je morgen? 42. Ha, 42. Nou, dan zie je er uh, erg afgetakeld uit. Nou, mm -hmm. ja, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, maar kijk dan eens even naar mij. Ik ben 50. Kijk me goed aan. Hier, hier moet je even zien, met tanden. Hè? Hard. Harder diamant. Geen enkele, geen enkele vulling. Ja. Tja. Ja. Smaakt voortreffelijk, moet ik zeggen. werkelijk voortreffelijk. Het was niet veel, maar het was wel uitstekend. Ja. Je kan wel koken. Ik had alleen maar wat voor mezelf in huis. Hm. En ik, ik wist niet dat gasten krijg ik als nooit. Maar, nou zal ik zelf een hapje nemen. Ogenblikje. Een ogenblikje. Pardon? Vergeet het spel niet. U bedoelt dat het beter is als ik. Veel beter. Veel beter met een lege maag. Met een lege maag kan jij beter denken. En dat heb je nodig. Vergeet niet dat ik een dubbele mule heb. Oh ja, Ja, dat had me niet mogen overkomen. Kom, geef mij maar je bord. Bederf anders toch maar. Alsjeblieft. Dankjewel. Dat is heel geschikt van je. Ik heb nog een beetje. Een beetje trek. Dat muziek. Hm? Zal, zal ik een stukje op mijn bal spelen? Nou, ja, hoe wordt die al? Speel wat? Laten eens zien wat je, wat je kan. Hm? Ha, graag. slecht. spijsverteren. Ga ik even op de divan liggen. Ik krijg het niet te pakken. Ik raak steeds uit de maat. Dat is het wat man breekt, maatgevoel. Mijn schoenen, schoenen knellen een beetje. Wacht, ik, ik maak de veters even los. Na het eten, schoenen uittrekken. Zo. Dat doe ik ook altijd. Hindert de bloedsomloop. U kunt hier rustig een haaltje knappen. Dat is een best wijntje. Maar het is nogal zwaar. Het is, is me een beetje, een beetje naar mijn hoofd gestegen. Even de ogen dicht en u bent weer fit. Dat gaat hier spelenderwijs spelen. Ja. Ja, spelen. Verder spelen. Juist. juist. Juist, heel juist. Het spel. Het spel niet vergeten. Uh, kunnen we niet beter even de frisse lucht ingaan? Na het eten zeer aanbevelenswaardig. Dan spelen we straks wel verder. Ga zitten. Oh, hier vlakbij is een prachtig park. Met een vijver. En er is een weiland. Een weiland. Een blauw weiland. Een blauw weiland. Hoe weet je. Met viooltjes, vergeet-me-nietjes en korenbloem. Met viooltjes, me... Ga zitten. Ja. Wie was aan zet? U. Ik heb een dubbele mule. Ziet u? Ja, u hebt een dubbele mule. Dit is de eindspurt. Lang duurt het niet meer. Ik zet... Zo. Nou, ah, jij? Nou, ik. Hm, zie je? Nou, ben je een kwijt. Dood. Jij moet. Ik moet. Ja, dat is fout. Nog een steen kwijt, dood. En nog één dood, dood. En dat is gauw afgelopen. Nou heb ik nog maar drie stenen. Nou mag je springen. Vooruit, maak maar eens een mooi spannetje. Ik zeg, je moet springen. Ik, ik spring hierheen. Hm. Dat is niet gek. Dat is helemaal niet gek. Jij doet dat. Nee, wie had dat gedacht? Dat is een variant die heel weinig voorkomt, die zo goed als nooit voorkomt. Heb ik nog nooit gezien. Ik geloof dat dit een hele nieuwe variant is. Zo. Dus jij speelde dit? Ja. Dat is niet gek. Ik zet dit. Ik heb een mule. Gefeliciteerd. ja, je hebt een mule. Ik heb een mule. Mag je een van mijn stenen wegpakken? Dank u. Dat is je goed recht. U moet zitten. Ja. ja, ik ben aan zet. U moet! Ja, ja, ja, ja, ik heb het wel gehoord. Ik moet, ik moet, ja. Uh. Hier. Wat? Wat? Weer een mule. Nou moet je niet gaan overdrijven, hè? <hijst> Weer een <mule. hijst> Nou, daar sta ik paf van, hè? Dan moet ik nog een steen van u wegpakken. Ja, dat is jammer genoeg niet te vermijden. Deze variant moet ik toch eens goed bekijken. Eerst heb ik dus... Zo gespeeld, toen heb jij dat gespeeld, toen heb ik deze zet gedaan. Mulen. ik dit, jij dat, nog een mulen Dat is een totaal nieuwe variant, dat is me nog nooit hoeven moet, uh, moet ik onthouden. U bent aan de beurt. Ja, ja, juist. Wat is het? Klopt er iets? Uh, nee, nee, nee. Denkt u maar goed na. Nee, nee, ik, ik heb het. Ik doe uh, Dit. Dan doe ik dit. Hoppla! Wat? Weer een muile. U bent aan zet. Daar snap ik niks van. U bent aan zet. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Goed nadenken en niet zien. zenuwachtig worden. Niet wacht worden, dat is de hoopzaak. Hier, dat... Nee, dat, dat kan niet misgaan. Zo. Ik geloof, ik geloof toch dat ik... Dat ik er eentje veel gedronken heb. Muile. Nee. Ja, u hebt het zelf gezegd. U zei, je moet je kop helder houden bij dit spel. Ik pak nog een steen van u weg. Dood. U bent aan de bus. Zet me niet toe op de jager. lach niet te gauw. Het kan nog veranderen. Alsjeblieft. <lacht> mule. Ik heb weer een mule. Mule. Mule. Ik heb een mule. Mule. Mule. Mule. Mule. Mule. Mule. <lacht> mule. Mule. Hebt u gezet? Ik vraag of u gezet hebt. Als ik... Als ik nog een steen verlies dan, dan is dat niet omdat u beter speelt... ...maar omdat ik voor die, voor die onbekende variant stond. En, en omdat ik, omdat ik te veel gedronken heb. En omdat u mij onderschat hebt. Jazeker. Wees eerlijk, meneer Bonin. U hebt mij onderschat. Dat moet u toegeven. Men moet zijn tegenstander nooit onderschatten. Een oude strategische stelregel. Het is beter om een tegenstander te overschatten, begrijpt u? Te overschatten. Wat hebt u gezet? Dit. Weer verkeerd. Mule. Dat is schuwelijk. Zet Ja, maar ik mag toch wel even nadenken. Ja, denk er goed na. Concentreer. U. Ik, ik moet bekennen. Ik moet bekennen. Dit is de eerste keer. U, u bent de eerste. Wat ben ik? Ik zei, u bent de eerste. Die... De eerste. Zeer juist. Wat ben ik? De eerste. Dat zeg ik toch. Mooi. En nu spelen. Hier. Het toch... Muren! Van heb ik niet gezien? Dat had u wel moeten zien. Ik zou dat gezien hebben. Waar wacht u nou nog op? Nog een blikje alsjeblieft. Nog een blikje! Wat gaat u doen? Ik neem een glas wijn. Hebt je al gezet? Nee, nee nog niet. Gezondheid! Uh, ik speel uh, dit. Mm. U hebt gelijk, het is een uitstekend weentje. Heeft ook een lieve duik gekost. Moet ik zetten? Mule. Heb ik weer over het hoofd gezien. Ik neem die zet terug. Hoe zegt u? Ik zei, ik neem die zet terug. Zei u dat? Ja. En dat zegt u maar zo gewoon, zo heel gewoon, zonder te vragen of ik dat goed vind. Ik hoop dat u er niks op tegen hebt, of wel? Hoe noem je dat ook weer? Passen, post, en dan nog zoiets als touche. Nee, pièce. Touché. Hoe schrijf je dat? P-I-E-C-E-T-O-U-C-H-E. -E -E. Moet ik onthouden. Houd u zich aan pièce touché. Mannen spelen pièce touché. Ja, maar dat is niet ver. Als het zo gaat, dan, dan kan ik niet verder. Uh, gaat u zitten. Ja, maar... Geen uitsluchter, gaat u zitten en speelt u verder. Ja, maar... U moet gaan zitten. Ja, maar als ik die zet niet mag terugnemen, dan... Dan wil ik niet verder spelen. Geef hey, mij die aan. Ja, hey, Wat moet u dan mee? Nou, Dan pak ik hem zelf wel. Ik bedoel, als ik die zet niet mag terugnemen, dan, dan verlies ik het spel. Da, da, da, da. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Spelen, spelen. Spelen, spelen, spelen, spelen. Spelen! Verder spelen! Wat is er? Geen tegenwerpingen? Dan zijn we het eens. Heb je gered? Ja, gezet? Ik heb gezet, ik heb dit gezet, ik heb dit gezet. Schrikke, ongelofelijk. Jij zou de beste speler zijn die er ooit geweest is, die elke variant kent. Klungelwerk, meneertje, klungelwerk. Ik geef het op, ik heb verloren. Kom, niks van in, er wordt verder gespeeld. Wat heeft geen zin meer? Jij moet niet aan je verlies denken, je moet willen winnen. Nee, nee, het is, het is zinloos. Wat jij nodig hebt is een beetje gymnastiek. Help altijd, Wat? mijn devies. Liggen! Liggen, heb ik gezegd! Opstaan! Liggen! Opstaan! Liggen! Meneer! Liggen! Opstaan! Liggen! Stop! Lopen op de plek! Meneer, meneer, meneer, luister, luistert u, luistert u. 1, 2, Hier. ik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 in de maat! 1, 2 in de maat! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, wat? Je raakt iets uit de maat, kereltje. Schaf je een u, u was uit de maat, meneer. Ik niet. Ik? Onmogelijk. Laten we het dan nog maar eens proberen. Three, three, 3 eight, three, three, three, 3 eight, three, three, 3 eight, three, three, 3 eight, three, three, 3 4 three, four, 3 three, 1 eight, three, 4 eight, three, four, eight, three, three, four, eight, three, three. Three. Three. Three. Three. three, four, four, four, four, four, four, Five. four, three. Even top, ik heb van alles spijt. Op, ga Eén, de arm omhoog. De twee, buigen. De drie, de, drie, de, vier, de opstand. Vier, weer opstand. ja. ja Klaar. Op, Klaar. Omhoog, buigen. Deur zakken. Afstaan. Omhoog, Deur zakken. Afstand. Wacht je op! Je mijn commando niet gebruikt? Wat? Uh. Omhoog! Pakken! Doorzakken! Opslaan! Omhoog! Pakken! Uh. Doorzakken! Opslaan! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En. 2, 3, 4. En tot verlies uit. Hmm, ik kan niet meer. Ja, dat komt ervan als men zijn lichaam verwaarloost. Water. Het bloed moet blijven water. stromen. Water. De huid moet ademen. Water. Mag ik slok een slokje water? Alsjeblieft. Straks, in de pauze. Alles op zijn tijd. Als we pauzeren krijg je water. Dan mag je je even ontspannen en je water. op het volgende uur voorbereiden. Water. En nu? Nu ga je weer aan tafel zitten. Nee, alsjeblieft. Ja. Het spel gaat verder. Ik heb je toch gezegd, ik, ik geef het op. Ik, ik geef alles op, ik, ik brouw alles. Ik, ik heb voetspecialist, geachte voetspecialist. Voor, voor die andere met dat spel kwam. Jij bent zet. Nee, maar luister nu nou naar me. Verder spelen. Ik was een gewetensvolle, ik was een geachte voetspecialist. Toen, toen kwam die andere... Was ik maar niet gekomen? Had er nog niet gespeeld, had ik, had ik maar niet gewonnen. Ja, ja goed, ik, ik zet dit. Nog een muur. Ik, ik, ik zal nooit meer spelen, meneer. Nooit meer. Ik beloofde, ik zal mijn werkplaats van orthopedisch goed zo. weer openen. En nog een muur. Ja. Jij hebt verloren. Ja, ja. Verloren. Ja, dat doet een mens goed. Ja, ik ken, ik, ik ken dat gevoel. Ja, het is een gevoel. Ja ja, ja, ja, ja. Je leeft, je bent er, je bent het. Ja, ja, ja maar nou, nou is het voorbij. U, doet, u doet, alles, doet alles in de koffer, meneer Costa. Meneer Costa, wat, wat, wat, wat, bent, u, wat bent u van plan? Gaat u naartoe? Mag ik, mag ik hier blijven? Het is, zo, het is zo gezellig. Het is zo gezellig bij u. Gaat u al. Het is, het is hier ruim genoeg. En gezellig. Gezellig is het ook. Gezellig ook, ja. Dag daar dag, Ik was daar. Goedenavond. Met wie heb ik het genoeg? Ik ben het. Wie bent u? Ik zou graag even met u willen spelen. U bedoelt spreken? Ik bedoel spelen. Ach, komt u eerst even binnen. Dank u. Gezellig is het bij u. In ons dinsdagavondtheater hoorde u Spel op Leven en Dood, een luisterspel van de in West-Duitsland wonende Roemeense auteur Tsvetan Marangosov. De vertaling was van Ben Heuer. Costa werd gespeeld door Jacques Snoek, Boenin door Paul Deen en Popov door Han König. De regie had Léon Pouvo.